Now is the time.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 We're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 Ja, dan, loop je wel, dan loop je wel een stukje achter natuurlijk. De VVD heeft het over 50 jaar. Als we het in dat tempo gaan doen, dan zijn we zeker van een opwarming van de aarde met minstens 5. Met minstens 2 graden. 3 graden misschien zelfs. En je weet niet, je wil niet weten wat er dan allemaal op ons afkomt. Als je dat zo allemaal uh, doorneemt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 Waar men wel, uh, het is een, een fictieve planeet, even groot als de aarde, net zoveel mensen, net zoveel water, net zoveel uh, land, uh, net zoveel grondstoffen, waar men wel de, de aanbevelingen van de Club van Rome heeft, uh, heeft opgevolgd. En die planeet, die fictieve planeet, waar hij een zo. ja, een, zeg maar, in zijn gedachten een, een, een, een, een, een reis naar heeft gemaakt. Een betere wereld, daar had men al.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 de periode tussen 1970 en 1990... een wereld geschetst... Uh, zowel in woord als in beeld... Die, uh, die nu eigenlijk ook nastreven... maar waar we dus 30, 40 jaar over heb, uh, hebben getreuzeld... om eraan te denken en te de En dat is toch wel vrij dramatisch, vind ik. Ja, dat is het ook. Als je de fictieve planeet neemt waar alles uh, goed gaat... en dat is ook in dat boek... Um...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 Portega su nu cunuste marreta na cupulella ca vi c'era issata fa'schi campanianna battuleta con manu fa' Tu fa l'americano, americano, americano, si è dammi chi tu papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky en soda, pote si disturbar. disturbato, tu apparlo rock and roll, tu gioca a best folle, sorte peccamelle, ti te dita la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. americano. Maar in nati in Itali senta me non a a fa okay, in een tu o fa la ver di canto o fa la tu di fa meen un c'è muziek uitgeschopt door uh, en uh, op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 you <laughs>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 in de aanloop naar de Pride hebben we nog een aantal maanden waarin de organisatie hier nog best wel kan uitspreken. Er is ook een Rainbow Radio die dat redelijk promoot. Zeker. Dus in de tijd praten we graag nog een keer, Roy. Nou, hartstikke goed. Ik hoef nog wel pas even de datum. Iedereen vast geen vakanties gaan boeken in die periode. 31 juli tot en met 2 augustus is dus Pride to the Beach dit jaar. Oké, okay, dan blijven we in Zandvoort. Dan blijven we in Zandvoort. Oké, okay, Roy, dankjewel.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 dat, uh, nou ja, we beginnen eigenlijk uh, we hebben dan vorig jaar gehad uh, september, oktober, november hè, ja, dus dat kon nog, we nog net ja, dat kon nog net, uh, december ging niet door met korbakken en V-Klaassen. nou, dat hebben we kunnen verzetten naar 3 april uh, dus dat, dat daar hoefden we uh, dus iedereen die daarvoor gereserveerd, had, heeft een mailtje gekregen, van bevestig even of je 3 april kan komen want er zaal kan is er vol komen, maakt niet uit, betalen we terug, maar dan kunnen we iemand anders laten komen want die was uitverkocht ja